Jan de Vries met het NOS-journaal. In de hoofdstad van Venezuela, Caracas, zijn explosies gehoord. Ook zijn er vliegtuigen gehoord. Daarnaast zijn er rookwolken te zien in de stad, schrijven internationale persbureaus. Er zouden minstens zeven explosies zijn geweest. Waarschijnlijk waren die bij een groot militair complex. In verschillende wijken renden mensen de straat op. De regering van Venezuela heeft nog niet gereageerd. De afgelopen tijd hebben de Verenigde Staten meerdere keren Venezolaanse boten aangevallen. Volgens president Trump vervoerde die drugs, maar hij leverde daar geen bewijs voor. Maandag zei Trump dat de VS een haven had aangevallen waar boten met drugs lagen. Het is niet duidelijk of de VS iets met de explosies in Caracas te maken heeft. Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de weg. In veel delen van het land sneeuwt het of kunnen natte wegen bevriezen. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en Gelderland geldt code oranje... omdat daar plaatselijk 5 tot 10 centimeter sneeuw kan vallen. De waarschuwing geldt nog tot aan het einde van de ochtend. In de rest van het land geldt code geel. Het KNMI waarschuwt dat het het hele weekend glad kan zijn. En de gladheid heeft vannacht ook al tot ongelukken geleid. Het ging onder meer mis op de A6 bij Almere. Daar belandde een auto in de sloot naast de weg. En ook op de N377 bij Dedemsvaart verloor een bestuurder de macht over het stuur. Daar kwam een vrachtwagen gedeeltelijk in de sloot terecht. Dat gebeurde ook op de N305 bij Zeewolde. De politie intensiveert de zoektocht naar de vermiste Mick uit Helmond. De man van 19 heeft een verstandelijke beperking en is sinds gisternacht vermist. Vandaag zoekt ook het Team mee in Brabant. Het weer, op veel plekken regen of sneeuw. De meeste buien vallen in het midden en zuiden. De temperatuur ligt daarbij rond het vriespunt. En daardoor kan het overal glad zijn op de weg. Vanmiddag meer zon en dan maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, me, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Ja. Hey, Good morning. Good morning. Good morning. Nice day. Ja, het is weer een hele mooie dag gewoon vandaag. Nou, goedemorgen <laughs> Toebak leeft op de radio. Jij ja, nieuw jaar, nieuwe kansen. Ach, wat ligt er nog allemaal voor ons in het verschiet? Aan ja. nieuwe voornemens, dat het de vraag natuurlijk... Toch? Ja. Oh, je kijkt me van, Nou, daar heb ik allemaal niet over nagedacht. Jawel, jawel. Ja, je, nou, laat me raden. Uh, er moet wat af. en wat minder drank. Ja, en uh, sportiever. Ja? En, uh, en niet verscheidig te doen als het zo glad is. Ik, vanochtend, ik vind het weer... Dan zit ik echt met de angst in mijn ja? lijf... Uh, fiets ik daar... en dan, ik, ben dan, ik word steeds banger om te vallen. Het is ja. het, uh, nou, maar ja, ik, ook niet dit. zo gek. Je wordt even het ouder. Maar als je valt, is het meteen heel veel consequenties. Dan en, en is, ja. is Dit is dat je denkt van... Oké, okay, koud! Oh, ja, uh, op <laughs> de autokap. Motorkap, sorry. Ja. Autokap. Dus, maar. Ja. maar goed, dus ja, nee, dit snap ik ook wel een beetje, hoor. Ja. Ja. Maar het is gelukt. Ik heb het gered. Ja, zeker. En, uh, ja, nee, gaan we gaan gewoon een goed nieuwjaar tegemoet. En dit jaar is het voor mij wel het jaar. Want? Ik weet, dit jaar heb ik een 40 jaar jubileum op mijn werk. 40 jaar? Ja, ongelooflijk hè. Ja. Was, je, was je 14 daar, toen je daar begon of zo? Ja, zoiets, ja. Zoiets. Het kan <laughs> toch allemaal niet kloppen? Nou nee. goed, heftig nieuws de afgelopen week natuurlijk. Gisteren hoorden we dit <Glacht> op het nieuws. Goedenavond. Een dag na de dodelijke brand in de Wintersportsplaats, Krans Montana, Zwitserland. En het verdriet en de ontzetting enorm. Bij de brand kwamen rond de 40 mensen om het leven. Vooral jongeren. 119 mensen raakten gewond. En het overgrote deel verkeert nog altijd in levensgevaar. Het is altijd een beetje een moeilijk. Uh, uh, uh, hoe, hoe werkt het dan precies? Dus uh, uh, nou ja, hoe staat zo'n club in elkaar? De club heeft twee verdiepingen. Boven zijn er tv-schermen en is er een bar. Via een smalle trap in de kelder. En daar is de dansvloer. Met in de hoek de DJ en nog een bar. Het is er tijdens oud en nieuw vol met feestgangers. En het is de plek waar de brand dus ontstaat. Doordat vuurwerkfonteintjes in champagneflessen... tegen de geluidswering van het plafond aankomen. Gemaakt van noppenschuim. De kelder zouden geen ramen of deuren naar buiten zijn. Dus iedereen moet via die ene trap... Ja, nou goed, omhoog. het werd heel duidelijk dat, dat je echt... zo'n heel snel trapje moet je naar boven. Ja. En dan komen ook al die uh, berichten met filmpjes tevoorschijn... Op het net. En dan zie je gewoon dat gasten het ook wel interessant vonden om het te filmen. Dus we zijn ook veel zo lang zijn blijven hangen. En dan denk je ook: die regels, hoe zijn het nou, die regels in die nachtclubs? Ik had vandaag nog een beetje gekeken op het net, op YouTube. Er zijn zo ongelooflijk veel filmpjes over nachtclubs en branden. De bekende ja. is misschien nog wel The Station. Uit 2003 hebben we ook al eerder aandacht besteed. Dat is een gast die uiteindelijk... Zeg maar voor de, de leuke in het begin van de avond begint te filmen. En eigenlijk wat hij niet weet... dat hij eigenlijk het, nou, het, het meest... Het uh, populaire worden. filmpje maakt ter wereld... denk ik, voor branden. Want dat is heel veel gebruik voor oefeningen. Hij filmt echt letterlijk dat de brand begint op het podium. Hij ziet de... de, de Paul vond niet naar Hij loopt langzaam met de meuten naar buiten. Hij loopt om het gebouw heen. En aan de andere kant van het gebouw... dat zijn de schokkende beelden... waar ik die nog steeds wel op mijn netvlies staan. Dan zie je mensen tot de middel om toe vastzitten... omdat ze zo gedrukt worden van achter... dat ze gewoon er niet uit kunnen. En dat oh. komt door te weinig nooduitgang. En omdat mensen te traag reageren. En dat zag je hier ook weer. Het is echt te Nou, woorden. Het is een, weer een, ja, een, drama, een dramatisch verhaal aan het begin. Ja, ik heb gisteren ook zitten kijken... En, uh... Dan blijkt dus ook dat ze juist op die dag een herdenking omdat het 25 jaar geleden is dat ze, in, ja. dat ze daar in Volendam die brand hadden. En die viel dan relatief dan weer mee, want daar waren 14 of zo dodelijke slachtoffers en 100 gewonden. Maar ja. echt heel veel mensen die nog steeds... Uh, ik heb via de veiligheidsregio Kennemerland uh, een meet-and-greet gehad met een paar mensen die daar woonden en die oh, ja. gewoon oh, ja. ja. En dan, uh, dan hoor je het uit eerste hand ja. van de eerste persoon en het is echt heel indrukwekkend. En dan denk je echt van. Jee, maar joh, hoe kan dit? Ja. En we hebben vroeger hier de Manege gehad. Die zat daar uh, op de Zandvoortse Laan. Dat was ook een enorme nachtclub. Ja. En die hadden volgens mij ook dan beneden uh, iets. En ik denk, nou daar is het gelukkig altijd goed gegaan. Ja. Nou, het had net zo goed hier kunnen gebeuren. Het ja, dat je het geen overal. raam hebt, dan oh, krijg ik altijd ja. benauwd een beetje van. Ja, het moet het donker zijn, meteen. hè? Een beetje ja. spannend. Een beetje spannend, nou dat is het wel. Ja, en het is, als je weer zo'n brand ziet, He, die toren ook in Amsterdam, oh man. de Vondelkerk. Dat je denkt van, het, het is dat toch primitief dat we dat nog hebben? Dat soort primitieve dingen in de dat wereld. Het weer, ja, maar ze zijn wel heel mooi. want Gisteren hoorde ik ook collega's van mij praten over hoe, hoe de nieuwe dingen... die daarvoor in de plaats komen, dat zo strak zijn. En het, het zit er zit ook geen romantiek meer in, in hoe het gebouwd nee. is. Dat ja, is zo bedoelt, jammer. Je bedoelt dat de kerk straks gesloopt wordt en niets anders. Nou ja, nee hoor, er waren ze wel over uit daar. Dat ding moest opnieuw opgebouwd worden, ja. echt wel. En er was ook net iemand die tien uh, jaar geleden echt een actie had gedaan... om te zorgen dat het ja. nog bleef bestaan. Ja, 1980. Wat hij weer uh, opnieuw opgebouwd. Nou ja, we moeten nou nog met oh, een kerk. 1980 zo, dus... Uh, Dat is nog wel even geleden. Dus wel even geleden ja. Ja. Maar goed, daar was hij nu ook weer bij. En hij zei bij zichzelf, wat voor gesodemieter. We gaan het niet van opbouwen. We is maar al gek geworden. Goed, toebak leeft op de radio. Verder toestelbaar, we staan in een nieuw jaar. En wij gaan gewoon door. Een role model zijn we. I've been gone Love with you now Yes ma'am Oh yeah Well I heard You might have found somebody new meer liefde in de wereld, dat is wat er uh, toch wel ja, meer moet komen. Een rolmodel, hij komt eigenlijk uh, uit Amerika vandaan. hij heet allemaal geen rolmodel, hij heet Tucker Harrington Pittsburgh, en hij is voor uh, dit jaar 29e jonge gast in 2017, begon hij met een beetje muziek te maken, en dit is een plaatje van alweer twee jaar geleden, en het heet Steeply, uh, Deeply Still in Love with You, zeker, dat is goed om te weten, gaat zeker over zijn ex, ja. Eh, Toepak op de radio uit. Do, donker en duistere eh, Zandvoort. Zeker. Hier gebeuren de duistere dingen. Zeker. Nee, hier ben je nog veilig. Hier kan je nog schuilen wat er allemaal in de wereld gebeurt. Want Er gebeurt weer van alles in de wereld. Ik kijk vandaag ook weer in de Telegraaf. En eh, onder andere kunnen we iets weer lezen over wat was het nou ook alweer. Even kijken. Ja, nou ja, dat is eigenlijk alweer een oud verhaal. Het gaat over de Hofman-affaire. Ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Mag ik allemaal nu open? hè? He? Ja, het de Hofman-affaire. Zij heeft natuurlijk uh, ja, geholpen... Uh, Juliana, omdat natuurlijk... Uh, Mark maar Rijken... die niet zo goed kon kijken, die later Christine... Uh, werd die niet zo goed kon zien. Ja, dat maakte niet uit, we bleven haar pesten. Maar goed, uiteindelijk... Uh, die, uh, die had, ze had het natuurlijk opgelopen. Ze was destijds... bij de troepen aan het kijken geweest. En daar was toen een of andere ziekte. En dat heeft Juliana meegenomen. En daardoor is... Um, rode Marijke, hond. Rode, rode, rode, rode hond ja dat was het en uh, uiteindelijk uh, is ze daardoor ziek geworden en is ja, Rijke, Christine eigenlijk een beetje uh, met een laag oog geboren en toen had ze gehoord dat Margreet Hofman die heeft heel veel mensen geholpen dat was een gebedgenezeres. En die werd in huis gehaald. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Want die ging zich overal bij me moeien. En deze vrouw werkt eigenlijk gratis. Uh, echt, zij heeft heel veel mensen geholpen. En blijkbaar, dat, uh, op vier uur s'nachts werd ze al uit bed van haar gehaald. Door mensen van je moet me helpen. En dan ging ze in gesprek met die mensen twee, drie minuten. En dan kon dat al iets bewerkstelligen. dan voelden zich die mensen al beter. Leuk, luisterend door. Echt een paar minuutjes naar iemand luisteren. Helpt al heel erg. Maar goed, uiteindelijk bleven ze maar hangen daar. En Bernhard was in het begin nog best wel gecharmeerd van haar. Uh, ik zei geen vrouw dat die kinderen waren Maar het scheelde weinig, denk ik. Maar goed, uiteindelijk nam je haar ook mee naar de Duitse familie in Duitsland. Daar heeft ze ook nog wat zaken verricht. Maar uiteindelijk ging ze toch met even te veel dingen bemoeien. En ze ging ook dingen van de oorlog nog oprakelen. Dus uiteindelijk toen heeft Bernhard een stokje voor gesteek, gestoken. En die had gezegd: dit moet stoppen. Maar goed, er is nu meer over haar te lezen. Dus het is wel interessant. Over de Margreet uh, Hofman-affaire. Uh, je bent ook echt al uh, daarheen geweest. Heb je de, kon je erin al? Nee, dat niet. Is dat nog nee, nee. niet. Nee, dat, nee. nee, nee. Ik lees nu dat ik lees, uh, nu, meer dat, uh, ik lees het net pas in de krant. Dus uh, op zelf. ja, die ga ik wel even nakijken. Dat vind ik altijd wel ja, ik zag ook laatst en, een of de film. Dat is een beetje van de voorganger van uh, de, de, die uh, de Dressman uit, Amerika, uh, uit Engeland, weet je wel. Dat, uh, met die uh, de, programma soort James Bond, maar dan in het Engels van uh, oh, ja, die oudheid. Uh, ja. yeah. Maar daar, uh, daar kwam ze ook Rasputin tegen. Dat was er ook zo eentje. ja. Yeah. Ja, allerlei, zelden, ja, ja. ja, klopt, die was ook... Uh, die zat ook deze... uh, daar aan de kroon uh, ja. te knabbelen. Nou ja, zeg maar. Het mag is wel dat, echt, dat ze al zo lang op de radar was... en uiteindelijk is het toch nog voor, heeft ze toch voor elkaar gekregen... dat ze gewoon in het, in het paleis terecht is gekomen. Terwijl er al heel veel alarmbellen bij uh, de veiligheidsdiensten rinkelden. wisten ze toch binnen te komen. Ja. En wisten ze toch met de uh, open armen werd te ontvangen. Nou, wat zit jij te lezen? Nou, ik zit te lezen dat een Spaans dorp verscheurd is... na een fout met de kerstloterij. Er zijn miljoenen niet uitgekeerd... Dus het had een groot feest moeten worden. Dat echt miljoenen met, euro, met de iconische Spaanse kerstloterij El Gordo. En uh, om activiteiten en dorpsfeesten te financieren... keert het comité elk jaar een paar loten van deze kerstloterij uit. En uh, dit jaar werden er 450 lotjes van 5 euro verkocht. Ja. Maar uh, op 22 december won één lotnummer. En de totale winst van het dorp kwam uit op meer dan 34 miljoen euro. Zo. Maar ze hadden geen goede administratie bijgehouden. Dus een deel van de winst kon niet worden uitgekeerd. Dus 4 miljoen ging verloren. Maar de administratie zegt van de loterij heeft er niet goed bijgehouden. Nee, precies. Oh, ja. ik, denk, ik, ik raak mijn lot ook wel eens kwijt. Ik heb mijn administratie ook niet goed te boorden, snap ik maar. Ja, er was een ander dorp daar ging de registratie wel goed. En ja. in La Baviesa, het afgelopen zomer zwaar werd getroffen door Bosbranden... wonnen de dorpsbewoners samen 468 miljoen euro. En met hetzelfde lot als Ville Manin. Ville Manin. Dus zijn echt bedragen ook gewoon. Ja. ja. Hoeveel mensen wonen in het dorp? Twee. Ja, helemaal niet veel. Uh, <laughs> nee. Misschien uh, totaal duizend of zo. Oké. Da ja, okay, okay. Nou, dan wordt het toch een beetje verdeeld dat geld ook okay. weer. Ja. Net zoals ja. hier in Tiel in Nederland hebben ze natuurlijk ook iets van 58 miljoen uh, verdeeld of zo. Nou, maar dan word je toch doodziek van als je dan weet dat het kan Wat? en uh, dat, je geld... dat je zo veel geld kan winnen en uh, dat en uh, dat, dat je net gebeurt denk... het niet. Cam, ja, jij, hebt wel een lot. Uw man, ik niet. Jouw iets. Ja, nou, ik, ik ben echt, ik ben, ik zou wel echt nieuwsgierig, zijn als bij ons in de straat viel. dan. Wat, wat, wat mensen dan gaan doen. Of, ze dan, of de mentaliteit toch verandert, of ze allemaal gaan verhuizen. Omdat we nog een echtere club gezellige mensen worden. <kuggen> Sorry, jonge lachen. Ja, jonge lach, ja, jong lach. Dat wordt het nooit. Nee, dat... Goed, wat hebben we hier? Ja, Wolf Ellis waren in Nederland. En trad op en een collega van mij was daar geweest. En die was zeer onder de indruk deze band. White Horses. An answer to the question in the taxi. My sister paints apathy like blasphemy, but I never thought words deserve such energy. It's my choice to choose who I embrace this family. It's my choice to choose, yeah, my choice to choose, yeah. <laughs> is in goede handen met Dubak Leef. private cry for me in my eyes this go slipping. a no no no no try to fight feelings, eventually pay the price I'm not a villain I'm supposed to be in my mind I have visions we're supposed to see in my eyes this go slip a no no no no Deepen muziek. Ja, eerst hadden we dan Roofveld, wel nou, wel makkelijk wat Jaartje muziek, maar toch een vrij nieuw bent. dit heet White Horses. Oh. Je hebt ook van die uh, andere mensen, maar ook muziek over White. Je even te denken. Oh, de White Pony was dat, ja. Deftones waren het, dat was een iets anders genre. Maar goed, eraan, Wesley Joseph. Het grappige is een kunstenaar. veelzijdige gast die ook uh, muziek maakt. En dit is eigenlijk uit de RB-scene, maar ik vond het toch wel weer grappig op de vroege om dit te, te gaan draaien. Dat heette. Uh, time could be talk. If time could talk. Ja, goed, ja, dat is al wat meer wat mensen denken. Stel je voor als je terug kan kijken, ja. als je op dingen zou kunnen veranderen. Maar goed, deze gast ja. die speelt momenteel. Uh, nou, nog niet. Uh, binnenkort, 15 januari, in de uh, machinefabriek speelt hij. Dus kijk even op internet en dan uh, kan je hem daar zien spelen. Leuk. Jozef heet hij dus, uh, Wesley Jozef. Goed, het is zaterdagmorgen, ik ben Kleef Straks weer de geschiedenis, wat gebeurde er op 3 januari. Niet heel schokkende dingen, ik heb al een aantal dingen gevonden, maar uh, nou, ja, dus, ja. daar straks meer over. Ja, ja. ja ik, uh, ik was net in de keuken, ik hoorde trouwens een heel raar geluid. Oh. En ik denk, wat is dat? En op een gegeven moment voel ik toch. Het is nu weer aan het hagen van het Ja. En ik voelde gewoon ook een beetje spetters op mijn gezicht. Want er zit er een van de ontluchtings iets. Daar moet je straks maar kijken. En ik denk, oh. een raar geluid trouwens. Ik denk, oh, is dat die vleermuis op de zolder? Maar ik denk dat er toch een beetje... Hebben wij een vleermuis Binnen... op de zolder? Nou, ik heb het idee dat het al zoiets geweest was. Ja? Ja, okay. zoiets. Maar nou. Uh, nou, gelukkig is het... Uh, het is niet zo dat er water door het parfum naar binnen komt. Nee. Het, dus, is wel, uh, dus het geeft wel een beeld dat wij eigenlijk een hyper-hip hyper, hyper, hyper, uh, gebouw, gebouw hebben. Ja. Jazeker, dat het niet zo lang meer gaat staan. Maar goed, heel veel wist wisten wel dat er wat gaat gebeuren natuurlijk. Want ja. hier komen ook huizen. En dus de zandvoortsomroep wordt op, uh, opgedoekt. Maar stopt hij ermee of niet? Ik heb geen idee. Kan je een andere wagen zoeken ergens? Of, of, of ja, waarschijnlijk ja. ja maar nee hoor, iedereen heeft het voor beter verdienen. Verdienen? Ja, ik ja, ben even beter verdienen. Maar wat krijg je? Ja. Nou goed, heel veel liefde van jullie altijd. Vertel, wat er meer ja. ja, er is een toerist in Amsterdam verberoofd met een horloge van 168.000 euro. Wat? De politie heeft beelden gedeeld. Het is dus op oudejaarsavond gebeurd. En in het centrum, het slachtoffer heeft dat kort ervoor inkopen gedaan... en liep met zijn familie richting het hotel. Maar het gezin werd al vanaf het rook in gevolgd door twee mannen. Wat, En een horloge van hoeveel? 100... Ja, Sorry, hier moet ik echt gaan lachen. Ja, het ja. nee, is echt doen normaal. Ja. Maar goed, en toen? Maar de, de, de, de politie roept mensen op die een van de mannen herkennen... om, het contact op te, om weer contact op te nemen. Maar ja, ja. dan heb je gewoon... Ruim anderhalve ton om je pols hangen. Hè? Ja, ja, ja. Dan durf je toch niet mee de straat op. Dat huis kopen lukt, lukt er niet meer, want ja, dat kent niet. Ik nee, sorry, ik had, het ik had net een Dan mag ik hem inruilen, dan krijg ik misschien wat. Ja, nou, meneer, duizend euro misschien, maar meer krijg je niet hoor. Nee, ik weet het maar. Wat, wat krijg je ervoor als je met zeg maar, gaat uh, proberen te verpanden? Ja? Of je dan zoveel geld ervoor terugkrijgt? Nou, het is nou, echt bizar. Vandaag in de Telegraaf leuk te lezen. Uh, het is alweer 50 jaar geleden dat schaatsheld Piet Kleine, die is nu 74, Olympische Spelen in Innsbruck, schitterend met uh, het zilver behalen en goud op de 15 uh, kilometer schaatste niet hij. En zijn medaille is glimmer nog steeds, die heeft om zijn nek leuke foto erbij met ook uh, schaatsen in zijn hand. Hij is na, dit, uh, na deze wedstrijd uh, is hij nog steeds actief, nog steeds rijdt hij met zijn mountainbike, rijdt hij rond. Maar dit weer zou ik het niet doen, uh, Piet, zou ik niet doen, dus even te gevaarlijk. En uiteindelijk, uh, hij zegt, ja, sommige 80-jarigen gaan nog steeds meedoen met de allerlei uh, WK voor senioren. Ik doe even normaal. Hij zegt wel, uh, ja, nadat ik dit had gewonnen, uh, heb ik uh, laten ontvallen dat ik toch wel graag postbode zou willen worden. En uh, minister heeft daarvoor gezorgd. En ik ben tot uh, mijn uh, latere leeftijd, uh, 41 jaar heeft hij post rondgebezorgd. Wat heerlijk. Oh ja, wat ja. mooi. De, mooi dat je, zeg maar, dat je heel hard kan schaatsen. En uiteindelijk kan je, heb je toch een kruiwagen en kan je, uiteindelijk kan je postbode worden. Ik zeg ge gebruik die kruidwaars nog gewoon. Zeker om iets te bereiken is heel belangrijk. Goed, het is Toebalk Dasha, het is country pop, je hoort het hier. Hier voor de party. Het is niet verkeerd als jij hier voor het feestje bent. Kom binnen. Zeker. Dasha. Ja. Het is 25 jaar uit. Het is come het is pop. Het komt uit Californië. Heerlijk. En dan hebben ze dus nog een videoclip erbij gedaan. Dat is echt zo slecht om mensen een slecht hart te hebben, zeg maar. laten naar te kijken. Met een hele korte broekjes, broekjes. Nou, stop ermee. Zeg, wat idioot gedoe dit is. Het is Leeft. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Toebak Leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, uh, geen nieuwjaarsduik. Ja, dat is alweer oud-nieuws. Maar ja, het was toch wel heel spannend. Tot laatste aan toe, hè. Tien uur ochtend stond in de Zandvoortse krant. Geen nieuwjaarsduik. Pieter Verstegen, de voorzitter van, die moest het toch melden. Hij had er ook wel een beetje van. Uh, uh, hij heeft uiteindelijk met de, uh, de reddingsbegade overlegd. En die hadden gezegd, te harde wind... De temperatuur te, te koud, het is onverantwoord om zoveel mensen de zee in te laten gaan en dan ja, onderkoelingsverschijnselen, misschien uh, mensen die wegwaaien, uh, je weet het allemaal niet, maar goed, meer kustgemeenten, kutgemeentes hadden, ik ga zeggen dat het niet kon, schevelingen ook niet, dus nou, behalen. dan thuis maar even onder de koude Ja, Het is de vierde keer al dat hij afgelast wordt. Ja, echt waar? Is dat is ja. zo lang geleden dat hij geweest is? Nee, dat Jij niet, hier. maar vorig jaar was hij ook afgelast. Ook hier afgelast? En uh, ja. Het is de vierde keer al, dus uh, dat is wel heel jammer. Dat is, ja, al die mensen die dan uh, speciaal iets geboekt hebben om hier in uh, een hotelletje ja, in dat te ja, gaan. Ja, ja, ja, ja, ja. En er is ook geen bal te doen buiten, omdat het natuurlijk gewoon nee. niet gesweer is. Ik ben zondag ook zelf naar, uh, uh, naar de strand gegaan om ja? even naar het geweld van de zee te kijken. Ja. Maar je kwam er ook bijna niet doorheen. Nee. Dus, dus als je hard de... rent, dan werd je weer terug uh, gewoon ja? op het land gespuugd. Ik merkte ook gek, we waren echt thuis. We waren gewoon helemaal, uh, helemaal uh, suf geblazen door, ja. de, door de wind. Nou ja, ja, dat is ook een soort nieuwjaarsduik, zeg ik dan altijd. Ja, nieuwjaarswaai. Ja, ja, het mag is gewoon, ja, tijdens het uh, nieuwjaarsfeest... of het oude nieuwfeest, uh, hebben we toch een beetje rondgevraagd... heb jij wel eens een nieuwjaarsduik gedaan Echt heel veel mensen, dat ik bijna zei van... Ja, ik denk dat ik het binnenkort ook wel ga doen. Dan hoor ik er niet bij straks meer. Maar echt heel veel mensen hebben in hun leven wel eens een keer gedaan. Daar heb ik ja, een de indruk van. Zeker Goed, weten. Wat is er nog meer hier te melden? Ja, dat is uh, natuurlijk nieuwjaar. Maar het Zandvoorts Apotheek is vanaf 1 januari... door de werkdruk niet ja. meer open op zaterdag. Ik denk, heb je werkdruk... Maar dan uh, moet, je, moet je korter open zijn. Dan Wacht, heb je nog meer ja, Ik, ik hoorde, heb je werkdruk bij, de, bij een apotheek? Ja. Dus dan gaat altijd zo van... Nou meneer, ik zal even kijken of die medicijnen er zijn. Dan loopt het ja. slof het naar achter. Maar er is dus een assistente weggegaan... en die vacature die kan niet worden opgevuld. En er is een groot tekort aan apotheekassistenten. Ja. Dus ik denk... Als jij denkt van wat wil ik later worden... er is een opleiding voor apothekersassistent. En die is niet, niet eens voor de hele hoge echelons. Dat is gewoon... Als jij, uh, hoe heet het, VMBO-T hebt... Ja. dan kan jij dat gewoon gaan worden. Er is een opleiding voor. Dus ga dat doen. En ik ken iemand zelfs... Ja, ik kan ook wel een paar medicijnen uit een laadje pakken of zo. Moeilijk is het toch niet? Nee, maar je moet er wel bepalen of de <laughs> patiënt ze mag hebben. Maar ik ken iemand die... Is op, via die weg is die uiteindelijk apotheker geworden. En die is... Uh, voor mijn gevoel is het gat helemaal rijk geworden. Door op tekenen te zijn. Jongens thuis, die worden er niet altijd rijk van. Maar het is wel goed om mensen gewoon te informeren van wat ze willen. En wat zou kunnen helpen bij een of andere Maar Of de mensen willen vaker een pilletje. En die gaan niet aan hun gezondheid werken door te trainen en te sporten en af te vallen. Maar die willen pilletjes gelijk. Een instant reparatie. Ja, er echt zoveel techniek in de wereld. zitten weinig te spelen met zo'n oud lichaam. dat is echt afschuwelijk. Club 10 wint bij de... Het Curling toernooi, dinsdagavond, klinkt als heel lang geleden alweer, dat is 30 december. De ijsbaan in het centrum is dat, en het is een rotvaste traditie die daar wordt gehouden. En het is een zitterende finale geweest en uh, twa ma twaalf maanden lang dus de, de, de club, beachclub 10 zich winnaar noemen van de, de Curling toernooi. En, uh, het begon om zeven uur. En een uh, ja, goede ambiance. Uh, uh, warme avond was trouwens ook. En er was natuurlijk ook een jolige sfeer. En uh, waren er waren versnaperingen. Inzet van vrijwilligers. Echt, die moet altijd maar even benoemd worden. Want anders wordt het echt, word, krijgen ze het gewoon niet voor elkaar. En ze hopen ook dat volgend jaar het gewoon weer gaat gebeuren. En uh, Leo Mie, uh, Beek heeft ook gezegd. Ik ben zeer tevreden. Uh, ik kijk terug op mijn veertiende keer. Uh, in, uh, van dit uh, toernooi. En hij zegt ook. Uh, wil je nou zien het, om te helpen? 5 januari gaan we uh, opbreken. Dus uh, nou ja, laat, oh, je, okay. laat je zelf even zien. Ik zie hier trouwens ook nog een artikel... dat er toch nog aardig wat nieuwjaarsduikers... gespot zijn op het strand. Oh En baboet? Huh? Ja, nee, dat niet. Toen is het wel een leuke... Ja. iets van iemand in de coronatijd, hè, van, de, van de televisie. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar, maar uh, hier staat dus uh, drie vriendinnen uit uh, Amsterdam... die zeggen, ja, volgend jaar zijn we misschien niet meer in Nederland. Dus we zijn toch maar gaan duiken. De temperatuur van het water viel mee een duik in die hoge golf, want dat was echt gaaf. Ja, dat denk ik ook wel. Ziet zien er ook leuk uit zo met z'n tweeën. Ja, dat ja, waren dan weer twee Duitsers. Die uh, gingen in de ouderwester badkleding de zee in. Het water viel wel mee, maar die koude wind en de regen maakten het niet ja. echt aangenaam. Zeker van ze die wel natte blij kleding dat dat aan het. Ja, oh. oh heb je, en, ben je helemaal wind aangekleed? maakt het nog veel kouder, hè? Ja, heb je hem helemaal, helemaal aangekleed en dan ga je weer in die natte kleding lopen de zee. Oh, ja. man, man. Dan wordt de plek er toch koud... Ja. Nee, ja, goed frisse tegenzin, uh, de sportschool in. En uh, ja, het gaat over Dolly en uh, Marinius uh, den Brink. Die, uh, die worden gevolgd. En uh, ze wilden, eigenlijk wilden ze van human, humaan wilden ze een serie maken... over uh, mensen die zeg maar, hier op de camping staan. En dan met sporten. Maar uiteindelijk bleven ze toch bij Dolly en Marinius hangen. En die aan hun vroeger schreven met... Weet je nog een goede sportschool? Ja, die wisten ze wel. En nu worden ze dus vier weken lang gevolgd. En dan uh, ja, kan je een beetje het ups en downs meemaken hoe het uh, gaat... Uh, tijdens uh, deze uh, eerste maanden van het jaar van... Jezus, gaat het lukken om af te vallen of niet? En uh, zelfs Dolly zag het wel zitten om nog een spin-off te doen... want zij zijn niet de enige die gevolgd worden. Er zijn meerdere mensen die worden gevolgd om te kijken. Ja, hoe pak je dat aan om uh, te sporten en af te vallen? Nou, ah die goed. dochter wilde het niet, hè? Ja, die hard. had gezien in. Die had Ja, hallo. Met een die moeder, Mijn moeder die maakt steeds van die opmerkingen dat dus je denkt die kan niet... Ah. Nee, maar die, was, die is juist nou zo Dan ken grappig. ik Dolly helemaal niet hoor. Onze nee. eigen dol is gewoon heel gezellig. Ja, Dolly. En, uh, Dolletjes, ja. Dolletjes is Het is Dolletjes met Dolly. Zeker. En uh, ik vind het hartstikke leuk. En ik ga zeker kijken. Het is komende woensdag is het op tv. Oké, okay, nou. Op NPO 3 oor. of zo. Uh, hartstikke leuk. Bij uh, Humaan is dat te zien in ieder geval. Doe maar eens even Humaan. Goed, de Coral. The Coral. Right, do you dream when the world is on fire? And you're drifting through time. In the space where you lie Calling to me Through the pain And desire As the sun's taking flight You awake to the light Eyes like pearls in the warmer sea As deep as the ocean As wide as the Kerst om te draaien. Het is echt zo'n kerstplaat van de coral en ice It's like, like nou, Pearls. Gaan. Ja, zeker, ga er even lekker doorheen praten. En dit is ook zo'n plaatje die we hadden kunnen draaien met kerst. Maar goed, het uh, is wel een beetje de kerstgevoel wat we nog hebben, momenteel wit buiten. En, uh, het, het is wel wat gladder op de weg. Het is niet echt ijzerlijk glad. Maar uh, meer deze kant op ligt wel meer sneeuw. Als je richting Alkmaar gaat, ligt er wat minder sneeuw. Dus dat is uh, de weg wel nat. Maar het is niet bevroren. Dus daar dat was ik vanochtend. Ik de nou, ik moet wel een beetje rekening houden. Want ik werd bijna, uh, bijna niet vrijgelaten vanochtend door mijn familie. Dus joh, gek! Je blijft thuis. Jullie lagen alweer te knorren. Ja, ik ben snel weggepeven. Uh, goed voordat we het tegenhouden. Over, we hadden het net uh, over uh, afvallen. Nou, en nog even goed een bericht over uh, Franco. En om precies te zijn: uh, uh, uh, Juan Pedro Franco. ...is ook flink afgevallen. Hij, uh, hij is 300 kilo afgevallen in zijn leven. In totaal? Gewoon in... iedere keer uh, het is een jojoer? Nee, hij woog ooit 600 kilo. Wauw. Ja, hij heeft echt heel veel uh, werk voor gemaakt... ...om toch wat, uh, even wat meer gewicht in de schaal te krijgen. Dat moet dat gekost hebben, zeg. Dat moet dat gekost hebben, zeker. En, uh, <laughs> en uiteindelijk is uh, de 41-jarige uh, uh, uh, Franco is nu overleden. Ja, hij, uh, hij heeft het wel bespreekbaar gemaakt... Door zijn inzettingsvermogen en doorzettingsvermogen, veerkracht en eerlijkheid om mensen te stimuleren om, ja, welke kant op, meer te eten of af te vallen. Ja. Net hoe je er tegenaan kijkt. Ik kijk en denk je van, jeetje, ik kan het goed eten en de ander zegt zo, hij kan wel goed afvallen. Ja, hij is 300 kilo afgevallen. Ja, ik weet niet, die ook aangekomen. Die, ja, ook aangekomen. Dus nou ja, goed, hij is niet meer, hij is op, 11, op 41 jaar leeftijd van ons heen gegaan. dat zie je, je wordt er niet uit van, hè? Van dat. Uh... Nee. Als je zo zwaar bent. Het is bizar gewoon. Er moet ook allemaal speciale kleding voor worden gemaakt. En, het is, oh, en al die plooien die je ook schoon moet maken. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja, ja. Iets anders. Alles dat met gebeuren. Ja. Er was een uh, enorme teleurstelling bij de Brooklyn Bridge in ja. Amerika. Want uh, er waren een heleboel mensen die waren daar. Want ze dachten dat er een enorme vuurwerkshow te bekijken was. Want die was online aangekondigd. Maar het bleek, bleef echt oorverdovend stil. Ja. En uh, online zag die vuurwerkshow er echt magisch uit. Daarom kwamen ze allemaal. Maar het uh, schijnt dus dat de show nooit heeft bestaan. De gemeente van New York heeft ook nooit een vergunning afgegeven... om op de brug een vuurwerkshow te houden. Oh. En Lokale New Yorkers weten bovendien dat het niet gebruikt het is... om tijdens de jaarwisseling daar een vuurwerkshow te organiseren. Maar waarschijnlijk is het, uh, zijn het oude beelden... die gedeeld zijn van de Amerikaanse feestdag... de 4th of July, Independence Day... En daarop staat, uh, daaronder stond dus dat de tekst van de jaarwisseling was. En zo is de vuurwerkregen. Dus uh, ja, het was gewoon een neppertje. Al een tip uh, voor de vuurwerkliefhebbers die toen aanwezig waren. Ga maar op 4 juli. Ga daarheen. Wat grappig kan je gewoon. Kun alsnog zien. Ja, ja, ja. Ik ja. denk je van, oh, daar moet het wel gebeuren. Ik heb het ooit gehad in Australië. Daar was ik toen van 1999 naar 2000... En toen hadden ook heel veel mensen zich verzameld op een plein. Van ja, hier komt een... Uh, Bij het opera-gebouw? Uh, nee, nee, daar, daar zijn we, waren we toen niet. Dat was op zelf al wel jammer. We waren net niet in City. City, daar waren we wel begonnen. Maar goed, dus toen we het uiteindelijk op een plein verzameld. En wij zaten in de kroegjes. Over, nou, we zien het hier vandaan ook wel. En toen uiteindelijk was het twaalf uur. En toen kwam er één vuurpijl. En dat was het. Uh, Eén hele. Eén hele vuurpijl. <laughs> en wij gingen eens vragen. Hebben jullie hier nou op gewacht? Ja. Oké. Okay. Dat is toch wel iets anders dan uh, in Sydney, die brug. Ja, ja, ja, maar we komen ook voor de gezelligheid. Ik zeg, nou, vooral had het geweten, had ik misschien toch een andere stekking gezien. Uh, had je al die tijd zitten wachten daar? Ja. Het beste mezelf... uitzicht op één pijl. Ik Op één pijl, en toen was het afgelopen. Maar goed, het bleef heel rustig. Dat vind ik altijd wel bijzonder, dat mensen zich niet druk maken. Maar ik wil meer op werk. Zeker, Heli Williams was vorige week, jaarlijk werd 37. Zij is van Paramore, Ze heeft een nieuwe album uit. En natuurlijk, dat hoor je hier. En het niks mooiste om te zingen over waar je je in bevindt. De show is hele jubileum. Bijzonder muziek is het van Helio Williams Ze heeft een tijdje een redelijke tip gezeten in haar leven. En het enige wat haar over eind hielp, was elke keer haar hondje. Ja, dan moet je toch, ja, dan moet je letterlijk overeind om van... Oké, okay, je moet weer naar buiten. Nou, dan gaan we dan ook gewoon maar weer een rondje lopen. En dan vorige je het weet, zij toch weer te praten met een buurman die van... Wat een leuk hondje heb je. Ja, je hebt echt een leuk hondje. Ja, ik snap het al. Met mooie blonde dames ga ik ook altijd praten over een hondje. Logisch. Hè? Ja. En dan maak je contact met je medemensen. En dan kom je er een klein beetje uit aan die depressie. Want daar moest ze echt uit vandaan getrokken worden. En dit is ook heel vaak een inspiratiebron geweest voor haar. Om muziek te maken. Nou, dit ging over de showbiz. Haar album heet Ego Dead at a Bachelorette Party. Ja, je moet soms wat nieuwe titels bedenken. Want er zijn al zoveel titels over albums. Dus dan bedenk je ja? dit. Ego Dead at a bachelor-retter-party. Haley Williams, dames en heren. Heel mooi. Er is een uh, Nuland, dat ja? een groep jongeren, die uh, hadden zich misdragen tijdens het uh, evenement Nuland verlicht. Dat is een tweedaagse evenement met onder meer een truckrun voor mensen met een beperking en een feestand. Maar in plaats van dat deze jongeren, die dus de uh, zootje ervan gemaakt hebben, moesten ze in de kerstvakantie politieauto's wassen bij het politiebureau. En naast het schoonmaken kregen de jongens ook nog een rondleiding door het zelfcomplex van uh, maak niet maar schoon. Als je straks weer oppakt, dan, uh, dan weet je waar je komt te zitten. Die is in ieder geval schoon. En daarmee wilden ze ook laten zien uh, waar ze anders terecht hadden kunnen komen. Maar wat ze precies gedaan hebben tijdens nu laat verlicht, dat maakt de politie niet bekend. Maar ik zit zelf ook wel eens te denken van nou, al die gasten die nu uh, afgelopen oudjaarsnacht... Uh, en, en, allemaal rottigheid uitgehaald hebben. Die politie bekogeld hebben met. Echt een uh, soort ja. kogels zelfs. Hè? Kogelregen vanuit, vanuit vuurwerk. Ja, je zou echt denken, je... Ik vind die gasten die moeten gewoon verplicht. Uh, gewoon een week werken in het brandwondencentrum in Beverwijk. Oh, ja. Dat ze daar maar even al die, oh, ja. die wonden losweken. Van al die kosten. <laughs> en, dan, en, en dan kunnen ze zien wat ze allemaal aangericht hebben. En wat ze hadden kunnen hebben. Ja, dat, het dat lijkt ook nog. me echt heel goed. Of dat ze misschien dan zo'n. Uh, de, de ...spijt hebben dat ze denken van ja, ik, ik, ga, ik ga hier werken, ik word verzorgende, ik ga ook in de zorg. Ja precies, die komen dingen aan de Ja, Ik ben gewoon best een heel goed iets. Ja, want de afgelopen, ja, de, de, de nieuwjaarsnacht, nou ja, uh, dingen in uh, 2026 gaan meteen omhoog. De cijfers gaan omhoog, maar wel de verkeerde cijfers. Ja. Ongekend intense jaarwisseling, dat zeiden de hulpdiensten gisteren. En dat blijkt ook uit de nieuwe cijfers van de brandweer. Vorig jaar gingen tijdens de nieuwjaarsnacht 270 auto's in vlammen op. Dit jaar waren dat er 361. Ook het aantal woningbranden nam toe. Vorig jaar waren er 144, 144 meldingen. Dit jaar 228. Dan was er nog het geweld tegen de hulpverlener zelf. Daar zijn nog geen harde cijfers van. Maar heftig, dat was het wel. Het is bizar gewoon dat het steeds toeneemt, die uh, agressie. En ja, het is een soort spel geworden ook al. En ja, ja misschien moet je een soort toernooi gaan houden of zo. Als je nou aangeeft dat je met de politie wil, in gevecht wil... dat je dan toernoois gaat organiseren of zo. Dat je dan zegt van, nou jongens, we, uh, politie, we hebben een oefening binnenkort... maar dan stel je dat je rat draait. Die willen we kijken of ze aan, ons aankunnen. Dan uh, gaan we afspreken op een uh, weiland bij Beverwijk. Dan gaan we met een hamers... Oh, nee, sorry, dat was iets anders. Maar goed, uh, Picard was dat toen. Maar in ieder geval, de, ja, echt eerlijke gevecht of zo, weet je wel. Zoiets. Maar dit is... Dit is ja, waar, waar, waarom ontstaat dit? Ze gaan echt kijken uh, naar de... de... Het jeugd, ze gaan ze echt een beetje ontleden, psychologisch ontleden. Waarom willen ze dit? Waarom doen ze dit? En je kan wel zeggen, uh, we zijn er helemaal klaar mee, dit kan niet meer. Het is allemaal wel leuk. En dat snelrecht, dat maken we ook iets moois. Want dat zou allemaal oplossen. Maar snelrecht kan niet zomaar. En uiteindelijk is dat ook wel weer. Ja, dan ben je een paar maanden ben je weer vrij. En dan zeggen die gasten waar je mee bevindt. Hij hey, is stoelman, gast. En hey, hoe was het in de gevangenis? Ben je nog uh, criminele gekomen? En heb je toch ideeën gehad? Uh? Ja, ja, je je er ideeën ja. Uh, heb je dat idee opgedaan? Weet je nu hoe je kluis open krijgt? Ja, op die manier. Ja, dat dus dat krijg, het is niet helemaal goede inspiratie. Dus uiteindelijk misschien helpen bij zo'n brandwondestichting. Nou, ik het zie het is, toch wel zitten. Ik denk dat het wel heel uh, uh, belerend is voor hun. Ja. En dat ze ook zien wat, uh, wat een leed die mensen hebben. En dat ze dan misschien beter beseffen dat het uh, niet had gehoeven. Maar het, het, het, toch kwam er één ding gehoord. Ja, dat is misschien ook iets voor mannen. Die, die zeg maar, die, vuur, die vuurwerk lanceerden. Hè? Weet je, waar die pijlen uit vandaan komen. Ja. Kan die gewoon kopen? Ja. <laughs> nou, ik heb vanochtend toevallig van de Nossen iets gehoord over... ook al dat vuurwerk, al die ja? cobra's. Ja? En dat schijnt dus in bepaalde landen zijn ze gewoon al verboden. In ja? Je schijnt dus voor drie voor een tientje te kunnen kopen. Ja. En ze dus hebben we het dan over dat flitspul wat erin zit. En dat dat uh, per gram... Wat een effect dat heeft en hoe gevaarlijk ja, dat is, is, is. Het is echt ja. verschrikkelijk. En ze hangen ze dus aan de voordeur zo'n ding en uh, samen met een, een, een, een fles vol met benzine. Ja, klopt. Ik ken de filmpjes. Gelukkig is ze daar helemaal rustig door geworden. Maar ik was, nou ik wil niet expert, maar uh, dat frits kruid is allemaal wel een heel bekend verhaal. Ja, maar ze dat zeiden wel. ook uh, dat één keer in de zes uur dat er ergens een explosie plaatsvindt in Nederland met ja. dat soort dingen. Nou, ja, Eén goed, keer in de zes uur, hè? Het, ja, dat is heel veel. Boven in de staat Ik oh, <laughs> was pas gat. Ja. Met een, uh, een vuurwerkbom aan de voordeur, die we gelukkig wel heel bleef maken. Er zaten wat gaat in het voorraampie. Dus er, nou, binnenkort komt er een televisie en daar wordt aandacht geloof ik. Had ik gehoord weer van oh, mensen okay. de buurt. Het is Maar goed, nou, Die mensen mogen allemaal naar het uh, brandwondencentrum in Beverwijk om daar gewoon verplicht een ja. maand te blijven. En ze moeten gewoon op een kamer liggen. Ze mogen s'nachts niet weg. En bij die kreunende mensen. <lacht> dat lijkt me een heel goed plan. Nou, het hard straffen en, en opsluiten heeft geen, geen zin. nee, dat, dat, heeft, dat heeft gewoon heeft, geen zin. Daar zijn we wel over uit, echt. En ze moeten een andere theorie gaan zoeken in ieder geval. En ze moeten ook in gesprek met ze gaan. Echt laat ze gewoon maar vertellen wat hem fascineert. In de morning, when I rise, will I Van Paul Beller, uit het uh, 60ste album dat hij afgeleverd heeft. Nee, ik weet het niet 70ste album, weet ik wel. Die gasten maakten het zoveel muziek vanaf zijn 14e. Met staal staalkonser, maar de jam, daar begon ik bijna was was de drummer van de jam. Was jaren of Michel al overleden, maar goed, hij zou jaren zijn geweest, denk ik. En die zeiden hem toen toen toen de omschakeling van ja, de jam naar iets anders was, toen zei de, die gast die drummer, zei, dit zijn helemaal geen <lacht> plaatjes voor een drummer. Die kan ik toch niet opdrummen. Dus is vaak helemaal op de achtergrond. Dus toen viel de jam uit elkaar vandaan naar de town called Mellis. Dat was het hoogtepunt. En daar was Paul Weller natuurlijk ook bij. Dit is het laatste album dat heet Lola da Rola. Ja, zoek het maar even op wat dat betekent. Lola Palooza. Doe, doe me dit aan denken. Loza Pelusa. Lola Palooza. Lola Palusa. Dat is ook zo, een van de radioprogramma of zo. Nou goed, we hadden het net over afvallen. Nou, het is wel uh, zorgwekkend over de Bri-leider. Een brilleider. brilleider, denk ik. Is het een bri Hoe moet je het uitspreken? Brilleider of is het brilleider? Nou goed, uh, eind december in E. is hier een uh, tekst opgenomen. En dan hebben we het over december vorig jaar. Dus eigenlijk is hier al een jaar. En zijn gewicht van deze brilleiders, een hele zeldzame eend. Blijft een beetje oh, een schommelen. Het is dus een eend. Ik denk waar heb je het toch over? Een brilleider. Ja, dan denk denkt meteen van kan ik het op de toast doen? En dat is het niet. Nee, het is geen brie. Maar goed, uiteindelijk uh, een belangrijke stap dat hij gewoon wat aankomt. En uh, Ja, het is een heel bijzonder beestje te zijn. Ja, leuk. Zien, vind ik af en toe. Nee, het is een bril-eider-eend. Het is een eider-eend. Bril-eider. Het is een eider-eend. Het lijkt alsof hij een bril op, een glas, uh, een bril op heeft. Ja, precies. Dat gaat komen, een bril. bril-eider. bril-eider-eend. Ja, het is een apart beest gewoon. gewoon Grappig. En die het is als enige in Nederland is hier en die hier gezien is. En die is te licht, die moet aankomen? Jij moet aankomen. Oké. Okay. Dus uh, daar werken ze aan. Oké. Okay. Nou, ja, ja, goed. Hij nou, je bent zwaar onder de indruk van mijn berichten. Ja, zeker. een keer dieren Is het ook weer niet goed? Nou, dan noem ik het weer van, ga jij mee met Dry January? Ja, meestal, het meeste dierennieuws dat is, is meestal... Ja, precies, als is het wat afgeknald. Wacht, vertel. Of ik met? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal nee, ik, niet. Mijn, uh, wat ik in mijn mond stop is vrij constant en dat zijn geen extreme wijn. Oké, okay, Nee, okay. Dus dat Nee, ik dat ik is waar. Ja. Maar er staat dus, uh, dat rode wijn is lang niet zo gezond als jarenlang is beweerd. Nee. Het bevat meer polyphenolen, schrijft u mee, zoals reservatrol. En het schijnt wel gunstige effecten te hebben op de hart- en bloedvaten. Maar grote bevolkingsstudies laten geen overtuigend bewijs zien dat deze grondstoffen in de gebruikelijke drinkhoeveelheden het risico op hartziekten en vroegtijdig overlijden echt verlagen. Oh. Maar ja, alcohol is dus een bewezen kankerverwekkende stof. Speelt een causale rol bij meer dan 200 ziektes. Hè? Oh. Dat is wel heel veel. Zoals van levensdroosen tot hartziekten en diverse vormen van kanker. En een uitgebreid onderzoek via de Lancet. Die heeft ook al gezegd van ja, die kan beter nul glazen minimaliseren. En uh, want dat is gewoon het allerbeste dat ja. je dat doet. Ja, nee, maar goed, soms hoor je verhalen van, ook het, ging het weer over. De... Er was iets geschreven over O.J. Osborne van Black Sabbath. Je kent ja. hem nog wel, weet je wel. Ja, overleden vorig jaar. Die is overleden vorig jaar. En die is op een aardige leeftijd overleden. Wat hij allemaal het zijn lichaam heeft toegedaan. Van alcohol, wat hij allemaal naar binnen bracht. Dat je denkt, joh, dat is allemaal geen drugs. Nee, ik ben toch wel nieuw wat mijn lichaam ermee doet. Maar je zag wel dat hij heel erg afgetakeld was qua uiterlijk. Want ik zag laatst ja. zag ik dan ook van hoe hij eruit zag toen hij net begon. Dat is echt een knappe kerel. Ja. ja. En dan, dan nu is het gewoon, ja, maar ja, dat geldt voor iedereen. Nee hoor, meer verhalen hoor. Echt, het lichaam is zo sterk om, te, ja, te, hoe noem je het, te, te revalideren, weer te herstellen. Maar ja, op een gegeven moment is het wel het punt dat je kan niet dik weer. Nou, hier kan ik allemaal niks mee hoor. Nu ja. ga je dood. Maar als je echt van alcohol houdt, is het wel ja. heel moeilijk om een week te stoppen, laat staan een maand. Ja. Maar het schijnt dus echt dat uh, je lever is het meest dankbare orgaan heb ik als dokter horen zeggen. Ja. Zodra je al een week stopt, ja, ja, dat je ja, ja. al enorm opknapt. Ja. Dus uh, ja, misschien moet je mensen gewoon uh, even iedere maand een week vastzetten. Ja. ja, zeker. Want nee, het is voor je lever, hè? Ja. Niet zeuren. Nou, het is een heel sterk orgaan, dat is wel duidelijk. Ja. Oké, okay, het laatste plaatje voor negen we uur weer een stukje geschiedenis kijken wat er allemaal weer gebeurd is in de wereld. Oeh, <hijst> er zijn interessante zaken aan er weer gebeurd. Eerst even een plaatje uit Nederland. Lupe.